Ah, uh, half. Oh. Nou, eh uh. Is Radio 501. Hoor je dat? De volle laag. Flosher Geefkens. 501. Ah. Uh. Oh. Mensen van horen. Groker en zwart. Nou gaan we niet klaar. Het is weer tijd voor de volle al daar op het web, ook jullie krijgen een flinke man. Die plaatjes draaien zit weer voor u klaar met vuil t-shirt en vreselijk haar. Ik had wat bedacht, Over voor vandaag zolen, Een gus, broek, echt wat je zegt, een shabby look. Een radiohoofd en een lelijke ...zal je maar toegezongen worden. Als dat maar is wat te aan wil. Uh, uh, veel akkoorden en veel melodie. Uh, Ook dissonante en cacafonie. Oh, Avantgarde, chur, en klassiek. Catchy liedjes en nou. piano muziek. Nu modern, en dan weer antiek. Oh, geen mensen. mensen. Geen, Geen van nee. waarom? Op 5-0-1 klinkt de door. door vandaag, de volle laag. Ik heb nog maar 10 seconden. De volle laag. Oh. De volle laag. Zeg, wa waarom functioneert dat nou niet? Oh, goedenavond. Uh, goedenavond, het is weer zondag. En ook op deze zondag is er weer tijd voor vermaak op de radio. Uh, dat heeft u natuurlijk net al kunnen horen in een carrousel. En wie wil er nou niet in een carrousel zitten? Ja, wie eigenlijk niet. En ondertussen denken we diep na over de dingen in het leven. En wat is het nou allemaal? En ondertussen denken we diep na over de dingen in het leven. Die dingen die gebeuren in de wereld. Ja, ik, ik ben nog helemaal niet klaar. Waarom, waarom begint het nou weer om zes uur? Ah, ik dacht, nou misschien uh, is er wel een winterdienstregeling of zo. Met uh, andere volgordes. Oh, ik had een brief gekregen trouwens van, uh, van Dirk. Geachte redactie, vorige week heb ik niet geluisterd. Met vriendelijke groet, Dirk. Nou, heel goed, Dirk. Ik hoop dat je nu wel luistert en anders schrijf je toch gewoon weer een brief. Hartstikke gezellig is het brieven. Oh ja, ik moet uh, wat zeggen natuurlijk. Uh, uh, wat is er allemaal gebeurd in dit weekend? Er zijn weer prijzen gewonnen. En, uh, nou, dat is toch wel leuk voor mensen die dan weer een prijs winnen. Dit programma heeft ook een prijs gewonnen, alleen uh, we maken er geen aanspraak op, want er is geen mededinging ofzo. Wat was dat weer? Waar moet nou weer een blauwe dop in mijn broekzak zitten? Oh ja, uh, ja want uh, vandaag beginnen we met sfeer. Nou niet helemaal, want we beginnen gewoon met het normaal liedje. En daarna gaan we heel veel sfeer draaien. Dus dat is leuk hè, tijdens het diner een beetje sfeer. Ik zweer het je. Want uh, dat wordt uh, echt feest. Zou ik nu willen zeggen. Maar eerst nog niet, eerst nog geen feest. Eerst gewoon muziek hier op Radio 501. Alleen maar voordat u... Eh, uh, klaar bent of zo. Inner fire, and I'm afraid I won't be able to control it. Penetrating right into your mind See your truth and see your lies But for all his power Dat is weer muziek hier op Radio 501. En dat is mooi, hè? Uh, uh, ja. Inderdaad, de Clairvoyant. Een uh, nummer van, uh, van uh, Brian May. Uh, maar dan in de vorm van Iron Maiden. En dat komt natuurlijk wel eens voor... dat Brian May de vorm aanneemt van Iron Maiden. En terwijl we ons klaarmaken natuurlijk... voor niks minder dan Sfeer... Muziek, dat heb je al vaker. Uh, je hebt bijvoorbeeld films die maken gebruik van muziek... om een bepaalde situatie aan te stippen, te verduidelijken, te verhelderen. En uh, ja, op die manier natuurlijk iets te creëren zoals sfeer en effecten. U heeft bijvoorbeeld ook hele spannende muziek in uh, de film. Bijvoorbeeld deze muziek. Of, ja inderdaad, of hele vrolijke muziek zoals dit... Maar natuurlijk is er ook muziek uit IJsland. En in IJsland wordt muziek gemaakt. Dat wilt u niet weten. Vaak is dat heel sfeerisch. Heeft alles te maken met de gijzers die men vindt op IJsland. Gijzers worden vaak heel hoog. Maar soms zijn ze ook heel laag. Als ze bijvoorbeeld niet spuiten. En dit is um, gijzermuziek. En uh, zo ga, gaat het maar door. Gijzers, uh, cv-ketels. Alles komt terug in het komende drie kwartiertje. Maar daarna krijg je natuurlijk de plaat voor je hoofd. Omdat het moet. Maar dit is dan gewoon muziek. Uh, gijzermuziek dus. Uh, en dat zult gijzer weten, of zo ja, Mag ik uh, muziek. Maestro muziek. Uh, ja, maestro muziek. Nee, gijzermuziek. Uh, geschreven door uh, Ros, niet Bob Ros, maar Ros. En nog meer van dat soort sfeer creërende, uh, melancholische. Melancholie En dat kraken hoort er ook bij. Dat hoort bij de compositie. En dat is een arrangement. Dat is een all-inclusive. Deze drie kwartier. Sfeer all-inclusive. En we zien wel even hoe ver we komen. A song, a song to keep us my destinations will accept the one that's me so i can breathe circles they grow and they swallow people after lives they say good night to wives they'll never know and a mind full of questions and a teacher in my soul and so it goes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 Ja. Ah, ah, ah, ah, ah. Ja, en dat was natuurlijk weer de DJ draait door voor vandaag. Met onder meer lange nummers en natuurlijk Liefde Freakin' Freaking Audi met uh, Crane Dance. Cora Radiohead met Extreme Music. La Boutique Fantastiek met Round the Round. Radiohead met Extreme Music for a film. En natuurlijk Angor Wat Team Name. En jean Klaus Scholhoek met Knossje. En uh, Eddie verder met Guaranteed. En Kakikin met You Don't you Have to Be Afraid. En Bosporus met Mood En natuurlijk Beyond. the bosporus En dan hebben uh, we nog Acid Pauli. Acid Pauli met. Requiem for a loop and the equation of time. En natuurlijk slot Kacky King met Yellowcake. Ja, de DJ draait door. Non-stop. ja, zo komt een uur alweer ten einde. Het eerste uur van de volle dag was gewoon vol met sfeer. En filmmuziek en klassiek. En avant-garde. Was er nog avant-garde? Ik weet het niet. Romantiek. Zo was het neer. once upon we Is laat. Ja, er Platoon. wordt de volgeling ingebroken. Ja. Jouw radio, jouw muziek. Door uh, Echte muziek. aspen, wat is dat dan weer? Een aspen gem? Lights are down. Lights are down. I aim for a common on, sir. a Staring in the mirror. But it's not looking back. Forget about it. Forget about it! I'll miss it more than I yet miss! <laughs>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 Ben je er klaar voor, voor nog een uur vol vermaak. Amusement en verstrooiing, in de halfvolle laag. Met je bord op schoon. Oh, op je bilbeertje. 501, echte muziek, echte radi-radi-radi-radi-radi op piano. Al voor... Ieder geval. Veel herrie, zo luidt het de visier Op jouw radio, zo op je trog. Hommelvlies. Ho om Dacht je even rustig, ontspannen te dineren? Nou, dat is dus niet waar. Vandaag is onweer in de volle, volle, volle, volle, halfvolle laag. Nee, het wordt echt niet mooier. Kent Friese kent dooien, en tooien. Nou, het Ken en kan dat hebben we al gemerkt, hè. Hij zit te klooien. Oh, wassen of zooien. Oh, met platen te gooien. Ja. Dit is waar je het mee moet gaan doen. De volle laag, al volle laag, al volle laag op 501. De volle laag op radio 501. Zie je het is weer op tv, op la, die jay. En dat precies weer tijdens het diner. Ja, het diner, nee. Maar de volle laag gaat gewoon door. Dus zien wij weer in koor. Uurtje 2, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah! Ja. ja. Ja, en het is weer zover. Het is weer zover. Het tweede uur. Zit nou weer allemaal? <laughs> ik was echt mijn been. Mag ik even. Okay. Uh, ja, goedendag. Het is weer het tweede uur. En wist u dat? Even kijken. We zoeken het even op of u het wist. <klaars> Wist u dat nou? Inderdaad. Ja. Afgelopen weken in de... Oh nee, niet. Voedende menigte in dierentuin. Jawel. In de dierentuin verzamelde zich rond drie uur s middags een voedende menigte. De menigte gooide met nootjes en stukjes wortel die hen ter hand waren gesteld door de oppassers. Wist u dat? Zeldzame appel ontdekt. Op de fruitschaal van familie Lodhuizen uit Wormer is gisteren een zeldzame appel ontdekt. De appel bleek vooral lokaal zeldzaam te zijn. Het was namelijk de enige Granny Smith op een schaal voor goudrenetten. Ja. Oké, okay. wat hebben we nog maar? Een ja. blik. Nou, dat is natuurlijk het volgende. Een gedicht, een gedicht speciaal voor u. Een gedicht. En het gedicht gaat als volgt. Glijbaan. Oh, daar gaat John. Een nat pak. Een vraag verkeerd en je ligt eruit. Of erin. Het is maar net hoe je het bekijkt. Ja, het is een medogeloos spel. Maar wel erg om te lachen. En daar is Monique met de handdoek. Ja, ik had even een brief gekregen. Het gaat hier over China. China is natuurlijk een belangrijk land. En in dat kader krijgen we dus ook veel brieven. Dat is natuurlijk een logische gevolg van het een en het ander. Ik zat zo te denken, laten we die brief maar even gewoon behandelen. Dat is een keer afgelopen met die Starlight gefu. Ja, ja, ja. Nou, dat is ook tijd. We ruiken mensen al in de postzak. We ruiken mensen al in de post. We ruiken mensen al in de duiken mensen al in de duiken mensen al in, in, in de postzak. Wat zult de, de postbezorger vandaag met zich mee? Talloze brieven van de vuil. Oh, lieve mensen en de vuilbak. Oh, lieve mensen en oh, lieve mensen en oh, lieve mensen en de vuilbak. Alles weer gestuurd naar 501. 501? Ja, 501! Ja. Wat is dit nou weer voor muzette? Ach man, flik er even op. Dit is toch een stuk beter. Ik krijg ik gelijk rustig. Traditioneel, man. allemaal Nee, het, het ging me even over het volgende, want dit is natuurlijk Frans muziek. We hadden het net over China. Ik had namelijk een uh, brief gekregen. Die had al een hele keer een brief gestuurd, trouwens. Volgens mij. Henri. Henri de Vries. Henri de Vries schrijft een brief. Uh, Henri de Vries uit Zutphen... Leuk dat je luistert, Ik Schreef een brief, ja, uh, onlangs uh, schreef ik een brief over het feit dat er uh, zo weinig Chinese muziek wordt gedraaid. Terwijl het een belangrijke economie is in uh, onze huidige wereld. En deze wereld is natuurlijk... Uh... Wacht, jongens. ik moet niet te veel gaan improviseren, want dan gaat het niet goed. Nee, ik bedoel maar weer even te zeggen, Harry de Vries schrijft, heeft... Kijk, kijken. Uh, steeds belangrijke economie. Deze economie, in deze wereldeconomie uh, uh, wordt nog te weinig belicht, eigenlijk, vind ik. In, uh, in, uh, in, in Nederland, dan al in ieder geval in, in Europa. En in dat kader zou ik toch graag zien dat in de volle laag uh, meer aandacht wordt besteed aan de Chinese muziek. Nou, goed, die brief heb ik ook geschreven. En uh, toen is er inderdaad Chinese muziek gedraaid. Maar wat dan weer opvalt, is er dan weer hele clichématige matige yang ping muziek wordt. Terwijl er ook zoveel moderne muziek wordt gemaakt in China. Zoals uh, bijvoorbeeld popmuziek. En uh, ja, popmuziek is vaak modern, tenzij het popmuziek uit de jaren 60 is. Maar goed, uh, tegenwoordig worden dus heel veel uh, ook met uh, ja, wat klassieke arrangementen gewerkt en dergelijke. Maar goed, uh, nou ja, Henri de Vries wil eigenlijk dus uh, dat we ja, misschien... Uh, ook eens wat moderne popmuziek uit China willen draaien. En, uh, nou, ik ben natuurlijk de woordjes niet. Vandaar dat we van niemand meer dan Human. Dat is grappig, hè? Human. oh Human. Uh, dus niet de humanistische omroep, maar gewoon Human. Het nummer 3 gaan draaien. Ik kan het niet lezen, maar het is een nummer van 4 minuten 25. Uh, ja. Hij het het nummer heet Hey, yeah, yeah, yeah, yeah. Maar dan niet je niet. Ik ga het echt niet lezen, hoor. Nee, ja. Ja, inderdaad, Gordon is zo hardhoud. Ja, dat is een beetje een soort gordon dit en de L.A. Voices. Maar dan in het Chinees. Kijk, we zien maar weer dat ook in de moderne Chinese popmuziek... ...Hanry de Vries heeft helemaal gelijk dat daar heel veel... Uh, ...ja, ook heel veel moderne Gordonachtige muziek wordt gemaakt. En dat wordt uh, afdachtig, uh, wordt Gordon ook te weinig draaid op Radio 5-1... Uh, maar uh, ja, misschien zijn er ook gewoon redenen voor. Maar dan toch de Chinese Gordon. Ik vind dat het mag. En als ik dat vind, dan weet ik dat jullie dat kunnen waarderen thuis, uh, luisteraars. En Henri de Vries in ieder geval, Henri de Vries uit Zutphen, bedankt. Voor deze bijdrage in, uh, in deze populaire radio rubriek. De briefrubriek. Hé, hey, dit is Engels, hè? hoor je dat? You are so blue beautiful. Blutiful, is dat een woord? Blutiful. Hé, hey, maar nou is het weer in Chinees. Dat is oké. Okay. Eerst in Chinees, dan weer in het Engels, dan weer in Chinees. eh, nou, uh, ja. Ja. 看似藝術品 Ja, ik wilde nog even benadrukken dat we natuurlijk af en toe kort Taiwanese muziek draaien. Zeg toch wat, of Taiwanse muziek, of is het Taiwanese? Ik weet het niet. Een uh, Taiwanese... Uh, maar ja, volgens China is Taiwan dan weer een onderdeel van China, dus dan is dat ook wel weer Chinese muziek. Dus ik vraag me af waarom, uh, waarom er eigenlijk commentaar wordt geleverd door uh, meneer uh, Harry de Vries uit dus, uh, Kijk. Oh, ja, dadadada. ik heb een beetje een zeik maar dit, hoor. Maar ja, goed, ja. Er wordt aangevraagd, ja, heeft hij nou ook een uh, verzoekplaats? Zoek het uh, dan even uit. Oh, kijk, en uh, dat transponeert. Oh, kijk, en dat transponeert. Ja, wauw, wauw. Oh, is hij alweer afgelopen Ik was er even aan zoeken eigenlijk Nou, ah, dan gaat hij weer in het Engels hoor You are so beautiful nou, schitterend. Heel gevoelig ook, ja. Tractorie was dat van Human. Human? Zet Human. Uh, ondertussen denken we na over de volgende nummers die we gaan draaien. Bijvoorbeeld nummer 4. En het is weliswaar een willekeurig nummer, maar daarom niet minder uh, onweerlijkeur of weet ik veel. Ja, mag ik? Oh, Ja. Oh, wist je dat uh, op dit nummer Lars eerder is? Nee. Ik wil nog even zeggen dat dit uit Zweden komt, maar ze zingt helemaal niet in Zweeds. It's got a history that's here to stay. It's got nothing here to slap your face. While you are down. It's hanging around. Het alweer over de liefde. Het lijkt wel voortdurend over liefde te gaan hier. Er ah, ontstaat wel een soort veertig tegenover deze manier, toch? Love. We gaan la la Wist je dat komende week.? Know, ja. Ik je een door me heen zingen. Wat is het nou weer? Ja. Geduld is bijna op hoor. Nee, wist je dat de komende week. Uh... Ja, ja, ja. Albert Dijkman jarig is? Ja, echt waar. En Bas Hoor is ook jarig. Jori Zwart is ook jarig. Vincent Wicht ook. En Michael Geesink is ook jarig. Gefeliciteerd! Gefeliciteerd! Gefeliciteerd! Oh, oh, oh. oh, oh, oh. Love. Nou, wel een leuk liedje eigenlijk. Hè? Jammer dat ze de hele tijd om me heen zingen. Cardio, Gaio. Is ook een band trouwens. Cardio, Gaio is ook een band. Viesje. Wat is dit dan die nummer eigenlijk? Oh. Hoogtijd natuurlijk voor oude muziek. En wat is er beter dan oude muziek van een oude ramsplaat? Ja, dat weet ik ook niet. Moet dat nou in één keer allemaal gaan verzinnen? Wat dan nou beter is dan een oude rampslaat. Dit zijn een van teddybeers. Shit Nummer drie. Ja, kijk. Ik wil wel even zeggen, dit had zo kunnen meedoen in de hip hop finale van de Grote Prijs van Nederland. Wacht, dat zou uit Groot-Brittannië komen. Maar ja, tegenwoordig kun je alles doen in de hiphop finale. Wacht op de eerste singer-songwriter. When I was a little boy, I ran around the neighborhood. And I can still remember how we be members. I grew up to be a big chat and learning how to play the game. And it won't be long now for all the people know my name. When I was a little serious, I listened to the champion. And I always wonder, when will I be the number one? I listen to the champion And I always wonder When will I be the number one When you listen to the radio Everywhere they play my song See me on your TV I rock it all day long Soon, will every other song boy Come from everywhere around I always killed it with a mighty teddy sound When I was a little serio, I listened to the champion And I always wonder, when will I be the number one? When I was a little serio, I listened to the champion And I always wonder, when will I be the number one?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 Er is weer tijd voor een ramsplaat en uh, die van deze week is uh, John O'Dreams second stage. Ja, je vraagt je af waarom is dat toch in de bakker beland? Uitgegeven door World Music, een world CD. En ze komen uit Nederland. Nou, misschien staat dat het wel. Het klart in ieder geval dat in Nederland in de bakker lag. Voor maar 1 euro en dit is nummer 7. Don't forget your shovel if you want to go to work well, don't Oh, nou, ik geloof dat ik het nou al weet Ja, zie je, als je dan altijd in lach schiet als je een plaat opneemt Dan uh, gaat het <laughs> natuurlijk nooit nooit lukken well, Don't forget your shovel if you want to go to work Don't forget your shovel if you want to go to work no, Don't forget your shovel if you want to go to work nou, opgenomen oh, the in, from, like, the rest in de Zandwijk Studio 2.0 in 1999. Sorry. Ik vind het een beetje vermoeiende muziek dit. En, en daar zijn ze nog. Dat durven ze ook nog in het boekje te zeggen. Music is all about emotions. Songs or melodies may yeah, remind you of them. Heaven, It old. can bring a smile to your face oh, and shivers down your happen, spine. Tears trickling well, from laughter say, or grief. For us, the songs on this album represent those different kinds and of feelings. Do, oh, dit zal wel grappig wezen dan. Now if you do, don't you There's a little shed and I can't ah. know where I want to see you and all look oh, the deal. girl nou, Even kijken wat er nog meer op staat hoor Dit kan je natuurlijk nooit uh, de bedoeling zijn van zo'n plaats I skim the cross black water without on submerging the bank onbegrijpelijk dit dit Nummer 1, nou dat moet dan wel echt een trekker wezen The Mad Lady and Me het eerste nummer was trouwens Don't Forget Your All. Wat je daarna hoorde was The Bright Blue Rose. Maar het was wel heel kort. Dus ik kan me voorstellen dat je het nog niet gelijk herkend had van John O'Dreams. Second stage. Dat impliceert wel een beetje dat het de tweede album is van die gasten. Kunt u mailen op johnodreams.freemail.nl? En internet kunt u even kijken op http.hctp.hctp.hctp.hctp.hctp.hctp.hctp.hctp.hctp.hctp.hctp.hctp.hctp.hctp.hctp.hctp.hctp.hctp.hctp.hctp.hctp.hctp.hctp.hctp.hctp.hctp sites.netscape.net slash, slash sites .netscape .net johnodreams2 slash homepage. Dus even voor de duidelijkheid: internet kunt u terecht uh, via e-mail, johnodreams, en internet, voor meer informatie, uh, website heet dat tegenwoordig, http:// schuine streep voorwaarts is dat twee maal sites dus cites s i t e s punt. netscape punt. net net met een t schuine streep voorwaarts john o dreams 2 aan elkaar schuine streep voorwaarts homepage on voor meer informatie dus over john o dreams I walk met a lover Voor my ik vond die andere trouwschapplan beter. Was it a dream like a, the say and she said bye bye, bye. Nou ja, dat ging niet goed. Maar dat, is, uh, dat ging ook niet goed. Gaan we verder met een oude ramsplaat. Ja, inderdaad, weer een ramsplaat. Het wordt wel een beetje saai zo, hoor. Even kijken. Nummer 7. Nou ja, dat doen we niet. Nummer 8 dan, hè. Want dit is een oude. En de getallen groeien met de jaren. Dit is de Gabe Dixon Band. Kent u die nog? On a trolling, wat? On a rolling ball. Het is wel gezellig in deze hal. Wacht eens hoor. Hmm. Ja. Uh, mensen die uh, naar Amsterdam willen vertrekken met de trein van 8 over 8 kunnen dat doen door middel van instappen. Vergeet u daarbij niet een kaartje te kopen. Ik mensen die naar Amsterdam willen gaan met de trein van 8 over 8. Die kunnen dat doen door in te stappen en daarbij niet vergetend een kaartje te komen. En vergeet je daarbij ook niet uw uh, bagage mee te nemen in de trein. En denk daarbij ook aan uw eigen Indien u nu in het bent van... Een zakroller, zet deze dan uit. draaien van de Grote Prijs van Nederland. En in dat kader zal ik het even opzoeken. Ik zoek het even op. Grote Prijs van Nederland, materiaal. Ongehoord op Radio 501. Dat weet ik toevallig omdat ik er zelf het zelf opgenomen maar vergeten was uh, door te geven. Dus een primeur. Een primeur. Radio 501, Grote Prijs van Nederland, primeur. Een primeur. kijk dat Nee, ik was er niet hoor Ik was een boer en ik geef het juist even een stoel dat ziet u maar we hebben alleen hoge stoelen dus digitaal digitale audio kijk dit is natuurlijk ook digitaal maar dan op een ronde schijf die ronddraait en dan een laser er tegenaan en voilà het is hoorbaar audio van te genieten Zet, ja, speciaal op aanvraag van aliens. Er komt net een alien naar me toe die zegt: Take me to your leader. Maar ja, ik zeg: ik heb wel nog een leader. Uh, ik heb wel jingles, maar een leader, ja, dat heb je aan het begin van het programma. Dan heb je een leader. Top, of is dat een bumper? Nee, wat ik nog had was uh, muziek. dat is Waiting on a Train. En er was nog even een mededeling voor alle, luistera alle luisteraars... ...die op de trein willen stappen naar uh, Amsterdam. om 8 over 8 dienen dat te doen door in te stappen in de trein... Uh, ...met medeneming van een treinkaartje. En vergeet u daarbij ook uw bagage niet op het perron achter te laten... ...tenzij u dat niet wilt. Herhaling. Um, oh ja, uh, speciale opnames uit de grote prijs. En dit is een hele speciale opname... Want het is een eerste opname zonder titel. Komt het laatste liedje. Wat is dat nou hier? Mijn staan op de pose was Hille. Maar vanaf vanavond is dat 1. When... Oh, dat was Hille. Dit is Kees Mayfield, geloof ik. Ja, ik kon het niet voorbeleiden, hoort u. Grote Prijs van Nederland. Vol, volgens mij is het helemaal geen Kees Mayfield. Maar ja, dat hoor je gauw genoeg. Natuurlijk winnaar, uh, geen winnaar in 2010, maar wel heel erg dichtbij de winst. Het was wel de beste singer-songwriter van Nederland in de Grote Prijs. Ja, het is natuurlijk uh, Kees Mayfield met een speciale hit... Van uh, niemand minder dan. Yeah, it's that small Crimes van. It's a small crime. And I got no that Damien Rice, dat was het. Ja, ik zat even naar te denken, maar dit is niet Damien Rice, dit is ...Case Mayfield. Small Crimes van iemand minder dan Kees Mayfield hier op Radio 1. Terwijl we doorgaan met een nummer van Kees Mayfield. Live in de finale van de Grote Prijs van Nederland. Louise. Alright, Louise. Alright. Alright. Ik ben enthousiast dan jullie. Dat is wel dog. Uh... Het is eigenlijk een hele rare uitzending dit. Uh, omdat ik dwars door het nummer van Kees Mayfield uh, ga praten. Even kijken hoor, wat heb ik eigenlijk... Ik mis het even een en het ander. Uh, even kijken hoor. Ja, want schatje is niet Mark Schander hier. Die Schandere wanneer die zit er ergens anders. Ja, zeg, te veel Kees meevult is ook weer te veel van het goede. Het blijft toch een volendammer. Even kijken. Um... Ja, hij zegt wel van niet. Hij heeft gewoon natuurlijk Kees Veerman ofzo. Wat was dat weer? Uh, waar gaat dat? Huh? Het beeld gaat op zwart. <laughs> huh? Oh ja, ik moet nog even de jingle instarten van uh, Niemand Minder. Ja, ja, applaus. Een beetje een slap applaus trouwens. Okay. Um... Uh, wat gaat er nog meer vandaag? Ja, natuurlijk, NS weer op de rails door takelwerkzaamheden. Katja Schuurman blij met nieuwe takelwerkzaamheden. Miljoenen Afrikanen sterven door takelwerkzaamheden. 16 man geteld tijdens takelwerkzaamheden. En natuurlijk geen opvang slachtoffers takelwerkzaamheden. Homoseksualiteit in moskee taboe. Takelwerkzaamheden wel bespreekbaar. Natuurlijk hier op Radio 501 ook bespreekbaar. Takelwerkzaamheden. Heeft u nou ook ervaring met takelwerkzaamheden? Laat het dan even weten via de Brabbelbox. Hij staat momenteel in winkelcentrum de Gruttershof in Zierikzee. Uh, laat vooral even de groeten doen aan. Huh? Oh ja, ik moet even een jingle doen. Ehm. Um... Ja, want Mark Schander is er dus niet. En Arwin Tammega gaat gewoon een eigen programma presenteren. Een eigen programma op Radio 501. En dat programma heet De On The Rocks. En wat dat betreft hadden we natuurlijk een jingle voor Mark Schander klaar uh, liggen. Terwijl ik allemaal bandprofielen oprakel. Hier uh, in de studio van Radio 501 uh, liggen overal bandprofielen. Het is even de vraag, uh, wat doet deze bandprofielen hier... En profiel is meer fout. Maar ondertussen gebeurt er van alles nog wat op de computer. Waar ik geen weet van heb. En gelukkig draai ik dus alles gewoon even kijken. Van op een cd. Uh, wat dachten we eigenlijk van het volgende? Het lijkt me wel aardig als Gerhard nou even aangeeft wat hij hiervan vindt. Uh, Gerhard. Ik weet niet of Gerhard er wat over wil zeggen. Gerard wil er niks over zeggen. Gerhard, bedankt. En hier is muziek. Uh, van niemand minder dan Awkward Eye. En dat is haar natuurlijk. Raar dat hij zichzelf dan weer Awkward Eye noemt. Want dat vind ik dan zelf weer een beetje awkward. Uh, ondertussen valt alles en nog wat mee. En ook tegen. Want CD's vallen overal heen. Maar meestal vallen CD's niet ergens heen, maar ergens op. En in dit geval is dat het tablet, het tafelblad. Waar geen krassen in zitten trouwens. Dus wat dat betreft is dat weer Mad Lief zonder krassen in het tafelblad. Maar wel met Arkadai. Jourdanen is eigenlijk gewoon. Het nummer Everything on Wheels. Misschien wil Jury daar wel het over zeggen, ik weet niet. Hey, dit je luistert naar Jury wil er niks over zeggen, maar Bo wel, gelukkig. Oh ja, die brief van uh, van Jaap de Heuft, een tante. Een brief gehad. I uh. uh. uh. This flew in the furniture. Everything on wheels, alles op rolletjes, denk ik dan. Of is dat dan alles op willetjes? Net als stel, de billetjes, alletjes, alletjes, all, all, yeah. ja. de heus heeft een hele fijne neus. Ah, is muzikaal en weer routineus. Ja, dit, uh, dit geluid, geluid hoort nu al één week niet meer. Daarom nu de Ja, raak je net een beetje gewend aan het feit dat daar uh, een uh, Mahal de studio komt binnenlopen... die in een, een of andere platenrubriek komt doen komt hij niet meer. Vorige week verscheen hij al niet. We hebben het nog niet benoemd, maar bij deze. Uh, en we kregen er ook een brief over van zijn peetante. We in het schitterende Hoogwoud. Waar Jaap Theus momenteel verblijft. En uh, in dat kader wil ik even de briefrubriek doen. Okay. Hmm. Wat is er nu voor raar vanuit? Dat ben ik zelf. Uh, nee, niet stoppen, maar Spelen. Deze jingle hebben we al eerder gedaan vandaag. Maar dat maakt nog niet uit. Inderdaad. We ruiken mensen al in de postzak. We ruiken mensen al in de post. We ruiken messen al in de duiken, mensen al in de duiken, mensen al in de postzak. Wat zulde de postbezorger gisteren met zich mee. Ja, eigenlijk eergisteren. Talloze brieven. Nou, één brief dus. Een brief van de petante, vrijhapdeus. Oh, en toen stoot ik de neus. God, oh, wat zo weer. Even kijken, ja, daar zijn we weer. En ik doe gewoon weer even de goede oude muzetten, want ja, die, die, die moderne muzetten. Wat heb je dan nou aan? En deze muzette staat niet op cassette, maar op digitale 01 Kun je ook in een, uh, ja, 01 kan je ook natuurlijk in een cassette deck stoppen. Wat gebeurt er dan? Je drukt op play en er gebeurt helemaal niks. Want 01 staat staan nu helemaal op papier. Tenminste, wel als je ze in een cassette stopt. Even kijken. Ja, uh, wat? Nee, ik had dus een brief gekregen van de, de moeder van Jaam de Heus. Ik zal hem even voorlezen. Uh, Waar heb ik hem nou? Achter, oh ja, ge, geachte redactie. Zoals u weet ben ik de petante van Jaap de Heus en woont hij sinds enige weken bij mij in Hoogwoud. Dit omdat hij uh, enkele weken geleden geweigerd is, uh, tenminste voorlopig geweigerd, wordt, voor, voor deze, voorlopig geweigerd wordt in de supermarkt in Meidrecht. De Boni-supermarkt aan de Lindeboom. Ik ben zo vriendelijk geweest om hem hierbij op te vangen. En ik begreep van Jaap de Heus dat hij een vaste radiorubriek heeft bij u in, uh, in het programma. De volle laag, met uitroepteken. En dit is allemaal leuk en aardig. Uh, maar ik ga er niet voor zorgen dat meneer de hele tijd heen en weer wordt gereden naar de studio. Er is bij u namelijk nergens een parkeerplek te vinden, alleen maar voor vergunninghouders. En dit zorgt bij mij voor grote stress en veel spanningen. Dit vind ik een onwenselijke situatie. Te meer omdat ik al sowieso te, do te doen heb met hoge bloeddruk. Vanaf heden, eigenlijk vanaf vorige week, maar dat terzijde, bezorg ik dus heer uh, Jaap de Heus niet langer meer bij uw programma. Daarentegen heb ik wel een heel goed alternatief. Dat is namelijk een, een zuster van mij... die toevallig een heel goede... Uh, oh, wacht. Ik was even afgeleid door een cd. Uh, een heel goede operazangeres is... die uh, veel potentie heeft... en graag bij u in het programma komt. En ik heb begrepen dat u wekelijks ook de nodige klassieke muziek draait. Dus wat dat betreft zou het heel goed in uw programma. Ik hoop u hiermee te verblijden... en een goed alternatief te kunnen bieden... voor de platenkeuze van Jaap de Heus. Dan zeg nu eigenlijk zelf... de platen die jij meestal introduceert... hebben weinig om het lijf... en daarmee is het dus feitelijk een flutrubriek... omdat dit toch altijd maar over Simone begint. Afijn. Ah, zo kan ik nogal uren doorschrijven... maar de inkt is bijna op. Met vriendelijke groet en hoogachting... De Petante van Jaap De Heus. Nou, en dat krijg je dus in een brief uh, geschreven. Eergisteren dus uh, bezorgd door de postbezorger. Uh, ja, dat brengt mij in de vervelende situatie. Dat ik net gewend raakte aan het feit dat ik een platenkeusrubriek had van meneer De Heus. En nu ontstaat zich alweer de situatie dat die platenkeusrubriek weer teloor gaat. En ja, dat vind ik gewoon vervelend voor u luisteraars. Want ja, het was dan wel een flutrubriek, maar het was wel een rubriek. Ja, een radioprogramma je hoort nou eenmaal wat rubrieken te hebben om toch te kunnen spreken van een radioprogramma. Kijk nou het eerste uur, daar zat geen enkel rubriekje in. Wel heel veel sfeermuziek. Uh, werden we verkeerd ingestart, maar het was sfeermuziek. Kijk, en dan heb je nog een tweede uur met bijvoorbeeld uh, muziek van Teddybears, Shittle'm Moon. Nou, dat is fantastisch muziek natuurlijk. En ik heb Dixon Band natuurlijk met hun treinstation. Dus, nou ja, ik vermoed dus dat volgende week... ...een of andere operazanger eens hier in de studio komt. Ja, ik weet het niet. blijft toch de familie de heus, dus uh, het geen pijn om op te trekken natuurlijk. Uh, ja, en ik zat even te denken, want uh, even los van alles... Ja, even los van alles, los van alles... Uh, ...hebben we natuurlijk ook nog die programmering na dit programma. Als u dan uh, met een magere laag zit en dat het goed voor de lijn is wel ook heel goed voor de online um, even kijken oh ja, het staat in mijn broekzak Zat staat namelijk de jingle tekst voor Mark Schander maar Mark Schander is ergens anders dus ik zal dat moeten omvormen op de een of andere manier tot de On The Rocks jingle maar wel dan op de melodie van de Mark Schander Sunday or Monday jingle Weet je, lastig allemaal Word ik me niet op voorbereid En dan krijg ik dit situaties Waardoor de luisteraar gaat denken Dat het hier allemaal een puinzooi is Maar het is helemaal niet het geval Het is allemaal heel geordend Maar ja, behalve dan als op het laatste moment allerlei dingen worden doorgegeven Even kijken uh, um, Nou ja, goed Laten we gewoon maar even die jingle doen En dan zien we daarna nog wel even hoeveel tijd we nog hebben Zullen we dat maar gewoon uh, doen? Ja, ik hoor uh, instemmend geknik uh, van de luisteraars En dat is mooi, want ja, dat soort vertrouwen Daar wacht ik al eeuwen op waren het niet dat ik niet eeuwen leef en dus ook niet eeuwen heb kunnen wachten. Het gaat meer eigenlijk om een paar uur dat ik wacht op vertrouwen. Want daarvoor had ik nog het volste vertrouwen in deze uitzending. Even kijken, hier op Radio 501, de Sunday Mando jingle. Hm? Maar dan de, de On The Rocks jingle. Oh ja. ah, kom maar goed, kom maar goed. On the rocks, ja, de potpourri. On the rocks, ja, hoor je straks in uurtje drie. Om 5:01 klinkt Arwin netje van acht tot tien. God, dan moet ik even... Die volle laag heeft u nu toch wel weer gezien. On the rocks, ja, speciaal voor u. On de rocks zet die buis uit non de u. Op 501 kom je niks nee niks tekort. kort, haha. En zeg nou zelf, hou je tandwerkelijk van sport? Weekend is zo wat alweer voorbij. Na de grote prijs wordt u weer blij. On the Rocks. Van 8 tot 10. Maar dan de, de On the Rocks single. On the Rocks. The rocks. Met de max van. Ah nee, Armand Tamga. Tot uw dienst. Kom maar goed. Kom maar goed. Vol met muziek. Nieuws en geen. kanabaret. On the Rocks. Ja, dat wordt lachen, luisteraartjes opgelet. Nu de volle laag is mager en weer klaar. Nu dan Arwin, het moment is weer daar. On the rocks, ja... Of 501, yeah! Alle fans die wagen nu al steen en been. uh uh, uh. Wat? Nu, oh, waar gaat die raar snuit? Die nu eens heen. Want hij zingt steeds door dit mooie liedje heen. Dwars door dit mooie liedje, door dit oh zo mooie liedje. Dwars door dit mooie liedje heen. On the rocks, ja. Yeah. On the rocks. On the rocks. Hey, ik heb nog eigenlijk heel veel tijd over. Precies tijd voor... een pausmuziekje. Ja. En als je dan pausmuziek gaat draaien... Ja, ik wou zeggen, als je dan pausmuziek gaat draaien... is dat natuurlijk de muziek... van Jan Kortduwener... en zijn Ballroom Orkest. En um, het nummer... Dat, dat we gaan draaien is het bekende chanson. Smoke. Uh, oh nee, it's only a Paper Moon. Wat? Oh, it's only a Paper Moon. Maar omdat uh, we heel weinig tijd hebben, gaat deze in plaats van 33 toeren in 45 toeren. Nou, ik zeg, uh, tot volgende week. Dan hebben we hier gewoon een normale uitzending, en uh, heel weinig van de grote prijs. Maar misschien wel weer Jan Kort-Duwner met zijn balroemorkest. Of een willekeurig andere balroemorkest. Maar ja, dat interesseert u waarschijnlijk geen bal. Lappelige muziek hè? ja dit heeft dit aan. ja eigenlijk klinkt hij zo hè, ja, ja. ja dat is wel zo lang. Papermoon, moon. Paper wat? Papermoon, wat? Papermoon, ja, betalen per maand hier op Radio 501.